9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft vanavond tijdens een persconferentie een routekaart aangekondigd. met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Vanaf maandag 11 mei mogen kappers, rijinstructeurs, masseurs en andere mensen met een contactberoep weer aan het werk. Begin juni mogen restaurants, theaters, musea en bioscopen weer open, maar met een beperkt aantal bezoekers. Campings en vakantieparken mogen vanaf 1 juli weer open, inclusief de gezamenlijke sanitaire voorzieningen. Minister De Jonge zei dat er op 1 juni genoeg testcapaciteit is om iedereen te testen die dat wil. De Vereniging van Universiteiten heeft een leidraad bekendgemaakt voor het universitair onderwijs na de zomer. De universiteiten hervatten colleges op locatie waar dat conform de anderhalve meterregel kan, anders blijven ze online lesgeven. Sinds half maart is al het universitair onderwijs op afstand. De open dagen houden de universiteiten deze maand online. Monika den Boer stopt als tweede Kamerlid voor D66. Na 2,5 jaar in de Kamer is ze erachter dat ze meer wetenschapper is dan politicus, schrijft zijn Kamervoorzitter Ariep. Den Boer, die namens D66 de portefeuilles Binnenlandse Zaken en Veiligheid had, zegt geen baanbrekende resultaten te hebben bereikt... Ze gaat aan de slag als hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. Eerder vandaag werd bekend dat CDA-Kamerlid Erik Ronnes ook vertrekt, hij wordt gedeputeerde in Noord-Brabant. Het gaat goed met de eerste reuze panda die ooit in Nederland is geboren. Dat gebeurde afgelopen vrijdag in Oude Hans Dierenpark in Rena. Moeder Woe Wen is vandaag even met het jong, van hooguit 15 centimeter, naar buiten gekomen. Het geslacht van het pandajong is nog onduidelijk. Wel valt volgens de verzorgers van oude Hans op dat het een opvallend lange staart heeft. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. Aan de grond kan het licht vriezen. Morgen veel zon met in de middag wat sluierbewolking. Het wordt dan 15 tot 20 graden. Ook vrijdag en zaterdag is het zonnig. Zondag wordt het een stuk frisser en kan er een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Fauna, Visie, Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan uw regionale vogel- en wildopvang of de dierambulance bij u in de buurt.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 Last time we met, I wasn't so sure, that's so sure. Now I'm hoping, baby dreaming, for a life, life as one. As one. She reads this, I'm hoping she'll come.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 exactly what I need